In the Jungle. Een luisterspel in vijf delen, geschreven door Jan Staring... naar de gelijknamige roman van Michael Hastings. Deel 1, zoek het maar uit, Dr. Connolly...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 Ben ik. ik? Ik heb geslapen. Je hebt de grond. Nee. Ja, ah, dit. Ah, ah, Oh, mijn hoofd. Ik ben gevallen. Afhankelijk. Liane. Momme. Oh, het is schermer. Tikt. Hij is van slag. Kwam ik alleen? Of was ik met een ander? Alleen. Of met een ander? Een ander. Ander. Alleen. Of met, met... Connery. Julian Connery. Uh, Agenaan kennis te maken. Uh, Mijn naam is Ryland. Martin Ryland. Jeff Becker. Gewoon, Becker. Dat is de juffrouw Macara. Aangenaam. Ik ben Jim Sneed. Mary Dallas is mijn naam. the Willis, juffrouw Dallas. Mag ik Goed, dank u. En u? Ja. Meisje. Macara. Jeff Becker. Connelly. Ik, ik ken die mensen niet. Macara. Becker. Becker. Connelly. Dokter. Connelly. Dokter. Julian. Connolly, nog vier uur naar Singapore. Nog vier uur naar Singapore. Oh, dat zei Connolly. Nog, nog vier uur daar. Singapore. Nog vier Singapore. uur naar Singapore. Singapore, dokter. Oh, Singapore, Battery Road, goede hotels, fijne keuken, alles Europees. Hoi, oh, hoi. Mevrouw Connie, mevrouw Connie gaf antwoord. Die was er ook nog. Mevrouw Connie, domme Duur en dom. De ja, lefbekkers zijn niks. Ze zitten eten. Meisje. Makara. Schreef in een boek. Wat Ze laten me hier alleen. Binnen in de jungle. Ze, ze laten me stik. Stikken. in de jungle. He, he, he, ik ben ziek. Ik, ik blijf niet alleen hier, niet. Ik, uh, uh, ik moet opstaan. Ah, Ze zoeken. Ik, uh, ik kan niet opstaan. Mijn hoofd uh, De klok is gek. Doe dat ding weg. Move Help! Help! Help! Help! Help! The more the nice. The more than nice. the, more nice. the more. Help! Help! Help. Get in there. Back there. Makara! Come on. Help! Junior, come on. I I Makara. I'm Ligt toch goed? Een meter verder. Open plek tussen omgevallen bomen. Een brandwe vuur. Daaromheen koffers. Levensmiddelen. Mannen lopen af en aan. En één meisje. Onder een rijsteken. Een roerloze gestalte. Ligt u goed, mevrouw koning? Ligt u goed? Nog vier uur naar Singapore, dokter. Vier uur... Als ik maar op tijd kom, moet ik dan naar de bank? Kijk me aan, mevrouw Conny. Kijk me rustig aan. Ik ben het. Dr. Connolly. Ja. Dr. Julian Connolly. Ja, ken u wel, ken u wel. Vier uur naar Singapore. Vier uur, moet ik dan naar de bank? <lacht> Hou je mond, Bekker. Morgen winkelen, morgen Singapore. Better je rood. Het adres voor elegante tropenkleding. Tropenkleding? <laughs> Nog drie dagen in deze jungle is ze dus blij met ellende. Die... Schuil Ga ze heeft een shock. <laughs> Iets aan te doen, dokter. Nee, je wel eens. Een spuitje, dan kan ze slapen. Wat doen we met Norris, dokter. Hij heeft toch altijd niet komen opdagen en hij is al uren weg. Ja, we gaan hem zoeken voor het donker wordt. Ver weg kan hij niet zijn. Wat was dat? Wat was dat, dokter? Een aap, vind je niet op. Nou, die gaat ermee Norris zoeken. Norris zoeken? Je bent gek. Vind je nooit. In de jungle vind je niks terug, al trap je erop. Nou, wie gaat ermee? Jij yes, Sneed. Oké. Okay. Willis. All right. En ik? Nee, drie is genoeg, Ryan. Zoals u wilt. Goed, we nemen ieder een andere richting. Roepen heeft geen zin, brengt je maar in de war. En Norris heeft toch geen antwoord met zijn gebroken strot. We nemen een half uur de tijd, dan hier terugkomen. Kamerly vindt het eerste spiel gekrukte Varens. Een gescheurde dak. Hij staat stil. Oriënteert zich. Tien pas achter hem. Het kamp met de andere. Hij ziet het niet meer. Bomen, Varens, lianen laten geen doorkijk toe. Alleen wat geluid. zeeft heeft er doorheen. En wat gefluister. Het komt dichterbij. Hoor, het komt dichterbij. De jungle geeft geen geheime prijs. Connelly, luistert scherp. Wie praat? Hou je dat wel gezegd? Je kent me. De stem is kleurloos door de afstand. En haal je geen idee in je hoofd. Jij bent gewaarschuwd. Wie is gewaarschuwd? Waarvoor? Eén poging te ontsnappen. En nee, je bent een luik. Wie wil ontsnappen? Waarheen? We geven. Stilte. Kan er niet wachten. Niemand te zien. De spreker niet. De toegesprokenen niet. Niemand. Kan er niet wachten. Het blijft stil. Dan denkt hij weer aan Norris. Breekt zich opnieuw en weg door het kruppelhout. Een vogel schrikt. Vliegt weg. Strijdt verder opnieuw op een boom. Daaronder ligt een man. bewusteloos. Langzaam klinkt het gekrijs tot een muur. Is er iemand? Is daar iemand? Is er Is Ik hoge. Is er hier niet Ik was niet er iemand? Is er er Lekker, maar, klaar, maar koning. mevrouw Koning. Mevrouw Koning. Is het wel een vogel? Is het wel een vogel? Het is geen vogel. Het is geen vogel. Ik hoor het. Het is mevrouw Koning. Die schreeuwt en schreeuwt en schreeuwt. Waarom schreeuwt ze? Waarom? Ik, ik weet het. Ik weet het ineens. Ik weet ineens alles. Ik weet ineens alles. We vliegen naar Singapore. Connolly, Bekker, ik en de anderen. Het is kalm weer. Beneden we door hout in de verte de zee. Nog vier uur naar Singapore, zegt Connolly. Bekker zit te eten. Het meisje Makara, Elaine. Ze schrijft in haar dagboek. We doen alsof we elkaar niet kennen. Maar ik weet wat ze schrijft. Ze is toch niet van af. En dat ineens, door de loudspeaker, de stem van de eerste piloot. Attentie, attentie, een motorstoring. Een motorstoring brengt ons onmiddellijk te landen. Motorstoring, onzin, ik hoor niks. Ik herhaal, we moeten een noodlanding maken. Riemen vast, vooroverbuigen buigen en vast op de armen. Iemand doet iets. iedereen kijkt voor zich. Vooral kalm blijven. Nee. Ik herhaal diep vooroverbuigen. Ah, dat is niet aan de hand. Dit is idioot. Ik diep vooroverbuigen. Diep vooroverbuigen. De anderen doen het ook. Ik, ik zie het nu. Hoogt op de armen en kalm blijven. Vooral kalm blijven. Ik lichter Ik hou het niet uit. Ik moet ziek. Kalm blijven. Kalm blijven. Die vooroverbuigen. Die vooroverbuigen. The balloon! The balloon! The balloon! The balloon! The balloon! Die vogel die sneeuwde. De vogel. Die mevrouw Koning. En zijn ze de anderen? We waren met meer dan tien man. Zijn ze. Ze zijn. Er. Ze zijn. Er. Hey, ik ben alleen over. Ik alleen. Waar moet ik naartoe? Alleen. Overal bomen en schemer. Bomen en schemer. Anders iets. Dat neem ik niet. Nee. Ik ben niet alleen geen aan. Als ik ze roep, zijn ze toch zo. Dat zul je zien. Hallo? Hallo? Connelly? Becker? Connelly? Becker? Eh, niemand. Niemand. Niemand hoort me. Iedereen is dood. Connelly, Becker, Bacara. Elaine. Elaine, Bacara. dood. leeft. Het spijt me niet. Ze kregen wat ze verdiende. Hallo, hallo, Kudeli, Kudeli. Hallo. Hallo mijn jongen. Hallo Kudeli. Gek. Ik ben al gek. Dat staat Kudeli. Losjes wiegend, lachend. Laat de landsdokter de mensen vinden. Komen naar mij. Connelly is te goed. Dat is Connelly niet. Dat is een hersenschip. Hoe is het, Norris? Er is pijn. Is gebroken? Stel je niet aan. Connelly, je bent er helemaal niet. Rustig maar. Kom mee naar de andere. De andere. De andere zijn dood. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Wat je dood noemt. Bekker zit alweer te eten en mevrouw Coni topt op een goede hotel. Bekker, Bekker, zit te eten en mevrouw Coni en het vliegtuig. Ligt tussen de bomen en vis op het rol. En Bekker zit te eten. En is Bekker niet dood? Dode eten niet. Gewoon te eten. Jazeker. Bekker zit te eten. Gewoon te eten. Rek, hoe kom ik hier alleen? Zo ver van de anderen. Uit de machine geslingerd en met de shock aan het lopen geslagen zonder het te merken. Ja, er was een open plek, maar er was niet genoeg ruimte om uit te lopen. De neus is versplinterd. En de bemanning? Dood en begraven. En de passagiers? Redelijk wel. Op juffrouw Makara. Maar... Juffrouw Makara? Ja. Kent u juffrouw Makara? Uh, oh Hoi. Nee. alleen van zien. Ze zat vooraan in de cabine. Op slag dood, net als de bemanning. Dood? Dood? Juffrouw Makara? Helene? Helene? Ja, als ik had geweten dat hij wel kende, dan had ik het voorzichtiger gezegd. Dat hoeft niet. Ik kende Helene Makara niet. Maar ik wist niet dat ze Helene heette. Ze heeft zich aan me voorgesteld, natuurlijk, op het vlieg. Daardoor weet ik dat ze Helene heette. Vlak na de start heeft ze met Bekker van plaats geruist. Die zat oh. eerst vooraan in de cabine. Tja, van zulke dingen hangt je leven af, Norris. Uh. Waarom ruilden ze van plaats met Becker? Weet ik niet. Waarom zou ik dat weten? Ze zat voortdurend in een soort dagboek te schrijven. Waar is dat dagboek? Waar is het? Ik heb het net bekeken. Er is iets vreemds mee. Het is in code geschreven. He, he, hebt u het vernietigd? U hebt het toch niet vernietigd? Nou, waarom zou ik? Waar is het nu, dokter? In het wrak bij haar bagage. Oh, in het wrak bij haar bagage. In het wrak bij... Waar ligt het wrak, dokter? Is het kan bij het wrak? In de buurt, ja. Stel je belang in het dagboek? Ik? Waarom zou ik... Hoor, hoor, wat is dat? Hersenkoortsvogel, duur soort specht. Ik word er gek van, ik vond dat een super getikt. Zo is moeder natuur, Norris, altijd vol attenties. Wat gaan we nu doen? Naar het kamp? Morgen bedoel ik. Lopen. Waarheen? Het bos uit. Weet u de weg? Nee. Weet, weet u dan tenminste waar we zijn? Een mijl of dertig in het Maleise oerwacht. Ah. Nou, sterk genoeg om op te stappen, Norris. Probeer. Pauwbeer, is is het de fuck? Is het... It... Is het Maak je ik sleep je wel mee. Nu zitten ze bij het vuur. Connery, Norris, de anderen. Sneed is ook terug, van zijn speurtocht naar Norris. Willis nog niet. Connery staat voor zich uit. Maakt zich zorgen... Kleine, onbegrijpelijke dingen vreten aan zijn hersens. Laat hem niet los. Woorden. Brokstukken van zin. Hou je geen idee in je hoofd? Je bent gewaarschuwd. Ik ken iedereen Makara niet. Alleen van zin, sinds vanmorgen. Hou je dat voor gezegd? Je kent mij. Hebt u het vernietigd? Dat dagboek? U hebt het toch niet vernietigd? zit in het wrak bij haar bagage. In het wrak bij haar bagage. In het wrak. U hebt het toch niet, niet verdiend U hebt het toch niet verdiend gehoord. Ken... Connelly staart voor zich uit. Maakt zich zorgen. Er is iets schaamde onder deze mensen. Dat geeft een gevoel van gevaar. Een ander gevaar dan dat van de jungle alleen. Duwens. Stuart! Hoe heet je ook alweer, Stuurt? Stuart? Mulgrave, no geloof ik. No grave. no grave. Waar is die vent? Zeker weer naar het wrak. Waar uh, ligt het wrak, Becker? Daar tussen die bomen, hoor. Ik ga er even heen. Andere schoenen aantrekken. Ik loop even met je mee, Norris. Nee, ik ga wel alleen. Dat je niet. Ik kan er mee lopen. Ik ga mijn boeltje met elkaar pakken. Wat ga je uitvoeren in het wrak, Norris? Je zo beslist alleen wil zijn. Wie zegt dat ik alleen wil zijn? Wat moet je met je eigen zaken. Huh. Kom, eens, we gaan. Let op, Connelly. Norris gaat weg. Naar het wrak. Het sniet op zijn hielen. Connelly. Connelly zit niet te zeffen. Waar blijft Willis? Hij is ver over tijd. Luister, Connelly. Luister naar Rylan. Ik zeg, waar blijft Willis... Hij is ver over tijd. Willis? Willis, die past al op zijn eigen. Hij is in het leger geweest. Geweest? Misschien is hij het nog. Ik weet het. Hé, hey, niet. Willis, nog niet terug. Er is iets gebeurd. Een ongeluk. Kende jij Willis, Lekker? Hmm. Oh, kennen. Reisden jullie samen? Hoezo? Ben soms van de politie, Ryland? Mag toch wel wat vragen? Het was puur toeval dat we elkaar weer eens zagen, willen ze niet? Zo, ken je hem met het leger? Nou, ja. we doen soms zaken in dezelfde branche. Wat voor zaken? Vraag het hem als hij terugkomt. Wat zegt Becker, kan Wat zegt hij? Heb je hem goed verstaan? Vraag het hem als hij terugkomt. Dat zij. Of zij. Vraag het hem als hij terugkomt. Als Willis nou ooit terugkomt. Maar hij komt niet meer terug. Bedoel hij dat? Bekker kent Willis. Deed zaken met hem. Was het Bekker, die vlaksterstem? Bekker, die Willis bedreigt. We moeten Willis zoeken. Het half uur is al lang om. Ja, we blijven er zeker in ervan. Misschien ligt hij ergens. Misschien heeft hij iets gebroken. Misschien is hij weer zo open in de moeras. Je bent een harteloze sujet, Bekker. Hij hoefde eens niet te gaan zoeken. In de jungle moet je leren eerst op jezelf te passen. Je kunt iemand niet s'nachts alleen in de jungle laten liggen. <laughs> Als hij dood is wel. Als hij dood is wel. Als hij dood is wel. Als hij dood is wel. Hij heeft wel eens vermoord. Hij geeft het zelf toe. Als ik eens dus opstond terwijl in zijn gezicht zei. Jij bekker. Jij hebt eens vermoord. Jij hebt hem bedreigd. Ik heb je horen fluisteren. Ik waarschuw je, zei je. Ik waarschuw je. Maar was het wel Bekkers stem? Weet ik het zeker? Was het Bekkers stem die fluisterde? Misschien is die bezorgd Ik Als je dood is wel. Als je dood is wel. Willis. Daar heb je hem toch. Willis, we zaten in de rats. Onkruiven gaat niet. Waar heb je uitgehangen? Ik was de weg kwijt. Je ziet niks door dat kruipelhout. Er is... Uh, is Norris teruggevonden. Allang door Connelly. Waar is hij dan? Naar het wrak. Andere schoenen halen. Dat zei hij tenminste? Geloof je hem niet? Och, je weet nooit, hè. Wat? Norris naar het wrak? Het dagboek ligt open en bloot op de stoel. En uh, waar is Sneed? Naar het wrak. Norris achterna. Sneed, Norris achterna. Het dagboek ligt open en blot op de stoel. Dat wil ik ook wel doen. Ander pak halen. Ik zie eruit als een beest. Norris, Sneed en Willis. Dat zijn er drie. Ik moet het gaan halen voor het te laat is. Ook al naar het wrak, Connelly. Gewoon een das halen, Bemoeien met je eigen zaken. Dr. Connolly. Een dagboek, Connolly. Denk aan het dagboek. Dr. Connolly. Het ligt open en op van stoel. Geen tijdje voor dennis. Ik moet weg. Mevrouw Conny, dokter. Ook dat nog. Wat heeft ze? Ze is wakker. Ze eilt weer. Gezaal ik altijd. Dr. Connolly. Ja, ja, ik kom. Zijn we nog niet in Singapore, Dr. Connolly? Kom veel te laat. Kan toch niet midden in de nacht in mijn hotel ja. komen aanzetten? Moet je me daarvoor roepen? Geef haar een tablet om wat te drinken, dan slaapt ze weer in. Dr. Connolly, luister eens. Kom eens dicht bij me, dokter. Maar hoe de het nog? Ik heb hem vlag bij me gezet om te Goede doos, goede doos. Zal me toch een zijn? Weet u, mijn juwelen zitten erin. Maar, briljante en allemaal grond. Ja, dat weet ik ja. Die man mag het weten alleen u. Vindt u zo'n aardige man? Hm. U vertelt het niemand, hè? Van die juwelen en die duizend pond. Nee hoor, nee. Ik heb vertrouwen in dokter. Dus het dagboek, is een zo'n veilig gevoel dat je weer eens onderzocht. Het dagboek, Annelie, denk aan het dagboek. Uh, geef wel dit tabletje voor Dels. Ik heb nog geen tijd, ik moet weg. Nou, u hebt hart voor uw patiënt. Hou je dan buiten, zuster. En waarom hebt u zo'n haast? Schiet op, Annelie, geen tijd te verliezen. Dokter de Connelie. Doorlopen, Annelie, geen tijd te verliezen. Geen ja, tijd, stil Eén moment, dokter, één moment. Ja, wil graf, ik heb haast. Dokter, het gaat over mevrouw. Ze verwacht ons derde kindje. Als ze nu hoort van ons ongeluk, zou dat haar kwaad kunnen doen? met het oog op het kindje wat zo te eh, zeggen ik ken het toch niet ik heb haar nooit gezien ah, hier is een foto dokter ja, als ze me niet kwalijk neemt hmm. nou die magazijn zeg op liefde mijn hoor. ik kom dan nog wel met dat kind oh, precies dokter dat nee, is echt. Ja, ik dacht Doei. het zelf ook wel ik loop toch wat ik kan bonjour dokter Kijk, niet terug van het wrak met een koffer bonjour dokter loopt het te drone ik bloed als een rund de hand open gehaald en ik heb op eruit ik zal je straks wel verbinden nou geen tijd ik vraag u toch niks ik doe het zelf wel Stom om zo knippig te doen. Brengt ze maar op idee. Hij had een koffer bij zich niet. Daar kun je van alles in hebben. Je bent er bijna, Connolly. Nog even de om. Hallo, dokter. Willis. Ook met een koffer. Hallo, dokter. Ik heb, uh, ik heb een spullen gehaald. Dat zie je, ja. Is dat alles? Genoeg voor het wat? Meer sleep ik niet mee. Hier de om, Connolly. Een paard hè? Dat vliegtuig. Wie is hij? Hoor, Norris, nog altijd binnen. Die heeft lang werk. Wie is hij? Ik, Connolly. Struk. Doe op je thuis bent. Klem je vingers niet. De deur hangt uit het lood. Kijk kijk jou, ogen, Connolly. Ik heb het lakkerpaar. Een, een Vrij tussen de koffers. Wat een Sorry dokter. In deze stoel was het, Connolly. Er ligt niets. Die was het niet. Ik zeg, wat een rotzooi, dokter. Die stoel was het wel. Hij was het niet. Een rotzooi, hè, dokter? Huh? Wat zeg je? Oh, een uh, rotzooi. Ja, ja. Daar hoef je niet te doen, Connolly. Het lag op die eerste stoel. Misschien is het eraf gegleden. Zeg u iets? Dokter? Huh? Nee. Connolly, het is weg. Als ik hier nog eens kijk. Zoekt u iets? Ah, ja. Nee, zeg ik toch? Connelly, oh. het is weg. Weg. Weg. Het is weg. Lach lag hier zomaar voor het grijpen. Kaffer die ik ben. U zei niets, hè? Uh, jawel, dat ik een kaffer ben. Dan weet u zelf het beste. U uh, zocht ook dieks, hè? Jawel. Ja, ik ook. Jij ook? Ja, mijn revolver is gegrapt uit mijn koffer. Voor wat hoort wat? Wat bedoelt u? Waarvoor had jij een revolver bij je? Dat zijn mijn zaken. Waarvoor heeft de dief die revolver nodig? Wat, eh... Uh... Zocht u trouwens? Het dagboek van Helene McCara. Ergens gezien? Hé, hey, nee. Heb je erop gelet? Hey, ik? Waarom zou ik? Hoe weet je dan dat je het niet hebt gezien? Ik heb er oog in mijn hoofd. Slag op deze stoel. Zo, nou, dan is het nu weg, hè? Interesseert je niets, hè? Nee, geen grap nee. Je kent Helene Macara niet, hè? Jawel, sinds vanmorgen, dat heb ik toch al tien keer gezegd. Wie heeft jouw revolver gestolen? Uh, wie heeft uw dagboek gestolen? sweet of Willis, die hier net vandaan kwamen. Of jij... Norris. U zegt het maar, Dokter. Of Becker. Of Ryland. Of Mary Dallas. Of Stuart Mulgrave. Die hadden er meer tijd voor dan wij. Zoek het maar uit, Dokter Connery.